9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een illegale houseparty in een oude steenfabriek bij Velp in Gelderland lijkt op zijn einde te lopen. Ongeveer 400 mensen waren op het feest afgekomen en weigerden aanvankelijk te vertrekken. Volgens de Gelderse politie hebben nu honderden feestgangers de steenfabriek verlaten. De verwachting is dat ook de rest rustig naar huis zal gaan. De regering in de Filipijnen is het met de grootste groep van moslimrebellen eens geworden over het ontwerp voor een vredesregeling. Het heeft president Aquino bekendgemaakt. Het akkoord is een doorbraak en moet een einde maken aan 40 jaar van gewapende strijd in het zuiden van het land. Daarbij zijn in de loop der jaren meer dan 100.000 mensen omgekomen. Volgens Aquino krijgen de rebellen in hun regio zelfbestuur. Als tegenprestatie zullen de rebellen hun wapens geleidelijk inleveren. Het ontwerp voor het vredesakkoord in de Filipijnen moet binnen een paar dagen worden getekend. Een definitieve regeling zou dan in 2016 van kracht kunnen worden. Venezuela heeft de grenzen gesloten vanwege de presidentsverkiezingen vandaag. Het is een van de vele veiligheidsmaatregelen. Zo mag er geen alcohol meer worden verkocht en is er een tijdelijk verbod op het dragen van wapens. Bijna 140.000 militairen bewaken de orde in Venezuela, waar president Chavez herkozen wil worden voor een derde termijn. Hij is al 14 jaar aan de macht. Vooral de laatste dagen heeft de kandidaat van de oppositie in de peilingen terrein gewonnen. In Deventer heeft in een voormalige melkfabriek een zeer grote brand gewoed. Een ruimte van de oude fabriek is uitgebrand. Daarin was een garage gevestigd. Zeker elf crossauto's zijn in vlammen opgegaan. De brandweer kon de loods niet in vanwege ontploffingsgevaar. De brand is inmiddels geblust. Over de oorzaak ervan is nog niets bekend. Het weer. Het blijft droog en vanmiddag wordt het zonnig. Wel kunnen een paar stapelwolken ontstaan. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het komend uur kijken wij vooruit naar een, als het aan ons ligt, een prachtige groene toekomst. Met de dag van de duurzaamheid, tuinreservaten en toekomst zaaien. Je zult zien, het wordt allemaal nog veel mooier om ons heen. Welkom terug bij Vroege Vogels. <klaars> U struint door de natuur, u bent wellicht wit, lid van de Waddenvereniging, u luistert naar vroege vogels. Kortom, u draagt de natuur een warm hart toe. Maar pas op, misschien zijn u en ik hopeloos ouderwets. Want mag ik u de vraag stellen, crowdfund u al? Dat is namelijk bijzonder, 2012. Crowdfunden, dat is zeg maar uh, de moderne collectebus. Via sociale media kunt u een donatie doen om de natuur een handje te helpen. Verschillende natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en RAVON... willen mensen de gelegenheid bieden om een microdonatie micro te doen... via de telefoon of via je iPad, om zo nieuwe doelgroepen te bereiken. Bijvoorbeeld uh, ja uw kind of kleinkind dat is sowieso al permanent op zijn smartphone zit te tikken. Eén druk op de knop en er is weer een kikker gered of een stukje natuur geadopteerd. Uh, het voordeel, een directe link tussen u en het natuurbeheer. Daar komt geen overheid of onwillige anti-natuurstaatssecretaris meer aan te pas. En er wordt niet meer op onmogelijke tijden bij je aangebeld. Bijvoorbeeld tijdens het avondeten of tijdens het acht uur Doneren kan snel, volledig digitaal en uh, op het moment dat u het wilt. En ook duurzame bedrijven hebben het crowdfunding ontdekt. Zo haalde de windcentrale al 3,7 miljoen op. Van mensen die daarmee samen eigenaar worden van een windmolen. Binnen een week al, want in Vroege Vogels werd vorige week de aftrap gegeven. Er is dus één uh, klein nadeeltje. Het gemis van dat heerlijke geluid. Het gerammel van die euro's in die ouderwetse collectebus. En het ja, bijna kinderachtige genoegen dat je dan had omdat je een harde tastbare bijdrage hebt geleverd aan het voortbestaan van Sneerlands natuur. Maar goed, die kikkers en libellen, die malen daar niet om. Die zijn blij met iedere bijdrage in klinkende munt of digitaal. We wensen u een prettige crowdfund. Tantun. Lies, zei: Wat gaat het snel nou voorbij, hoor die tijd ja. hier als je hier eenmaal zit. Ja, u dacht misschien thuis: oké, okay, herken die melodie. Ja, dat was eigenlijk onze slotjoen van vroeger volgens, <laughs> maar dan in een ander muzikaal jasje: the Ragtime Dance van de Amerikaanse componist Scott Joplin, uitgevoerd door de fluitist Jean Pierre Rampal en zijn trio. Welkom in tuinreservaten.nl. Vandaag is de laatste dag van de Floriade in Venlo. Nu in de Touring die kant op. En uh, bij de slotbijeenkomst worden prijzen uitgereikt voor de meest bijzondere inzendingen. We zijn er trots op dat een van de genomineerden de wilde wereld is een tuin. En dat nee, de is wilde, de, de Wilde, wilde, wilde Wereld. Sorry. Ja, die WWW's. De Wilde, wilde Wereld. En uh, dat is officieel een tuinreservaat met bordje. Ja, jammer natuurlijk dat dit tuinreservaat nu ook sluit. Uh, gelukkig komt er vandaag op een andere plek ook weer eentje bij. In de tuinen van Appelterm is de voorbeeldtuin van vroege vogels en groei en bloei nu echt ja, klaar of klaar genoeg om geopend te worden. Ja, er stond een heel klaar, kluitje betrokkenen in uh, die tuin. Ik ga ze allemaal opnoemen, de twee ontwerpers. Kerry uh, Preston, uh, Jasper Helmantel, Femmint en Katen van Groei in Bloei... directeur Ben van Ooijen van Appeltern. En namens ons is Joost Huizing in die nieuwe tuin. Ben van Ooijen, wat zullen we eigenlijk doen als, uh, als openingshandeling? Verzin jij eens wat? Nou ja, misschien moeten we met elkaar gewoon even applaudisseren voor elkaar. Iets in die geest, want... Gaan we zo meteen aan het eind doen. Ja, Oké, okay, prima, laten we het maar doen. Want voor Appeltern is dit een bijzondere tuin, hè? Waarom? Omdat het uh, een samenwerkingsverband is, dat is één, met uh, meerdere partijen. En dat, dat deden we natuurlijk wel vaker met architecten en hoveniers en, en, en dat soort mensen. Maar niet met, uh, met een instituut als varen als vroeger volgers. En dan ook nog samen met groei en Bloed. dus dat is uniek. En wat ook wel heel mooi is, is dat het, het thema vernieuwend is, voor ons vernieuwend is. Het terugnemen zeg maar, van de betegelde stadstuin door het groen, door de natuur, dat, dat, dat is geweldig. Het is een... Combinatie van het tuingeluk van Ben en van het 26-plantenplan van jullie Goeie van Groei en, en van onze tuinreservaten. Waar zie ik dat in? Nou, 26-plantenplan van Groei Bloei, nou, dat is heel eenvoudig, want alle 26 planten zijn hierin vertegenwoordigd. Herken jij ze? Jazeker, nou, noem maar een paar. Um, salvia zien we daar, de asters, daar mooie. Penicetum, siergras, uh, rudbeckia. En is het goed, is het zo dat er altijd wel iets bloeit? Ja, dat klopt. Jaar rond. Uh, jaar rond. Er zijn een aantal wintergroene planten zitten er ook in. Nou, maagdepalm, dat kent bijna iedereen. Alleen we hebben, hebben wij dan voor een variëteit gekozen die uh, wit bloeit. Dus dat is uh, dan nog weer extra leuk. En uh, ze staan er allemaal in op eentje na. Die, uh, die ontbreekt nog, maar die komt er binnenkort uh, aan. Die was niet verkrijgbaar. Nou, toen we in uh, juli de planten uh, hebben ingeplant, ja, dat is eigenlijk een beetje een verkeerd moment in het seizoen. Uh, was die plant net even op. Maar we moeten nog een paar planten, want naast de 26 planten van, van het Groei- en Bloeiproject, uh, hebben we het ook gecombineerd met inheemse wilde planten. En dan komen we ook alweer een beetje richting het uh, tuinreservaten van vroege vogels. In combinatie met water, natuurlijke beplanting, allerlei plekken waar beestjes in bijenhotels. In, in en in al die banken zie je al plekken van bijen ja. uh, terecht kunnen. Jullie hebben het met z'n tweeën gedaan. Wat is nou jouw bijdrage en wat is die van Jasper? Heel grof gezien heb ik iets meer de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke indeling en Jasper voor de beplanting. En wat, wat is hier nou aan tuingeluk? Want dat is jouw, uh, jouw idee, ben. Nou ja, alles. Kijk, ik, ik zeg bij tuingeluk mag je eigenlijk maar een derde deel van de tuin mag je maar uh, bestraten. De rest zou groen moeten zijn. <laughs> en, en hier. Lijkt dat meer, maar je kunt zien als je dan de goede planten kiest... dat feitelijk toch weer uh, overroeld wordt ja. door het groen. Dus de helft van de bestrating zal dadelijk ook weer onder de beplanting verdwijnen. Ja, en bovendien moeten mensen hier met kinderwagens en met rollators... en misschien ja. nog wel ja. meer, uh, meer wielen doorheen. Ja, dat, dat is ook nog dat een extra... Dat is niet in de gewone tuin, hè? Nee, normaal heb je dat niet. Maar van de andere kant, je mag best, ook wel, je mag best wel bestrating zien. Dat is niet, het is niet zo dat dat niet mag. En wat, wat ik ook nog... Wat wel leuk vind in deze tuin, als je het over tuinelijk hebt, iedereen zoekt daarin zijn eigen sfeer. De een gaat modern, de ander gaat nou juist heel nostalgisch. En dit is een hele mooie combinatie tussen, tussen modern en dat natuurlijke. En dat, dat is perfect gecombineerd. Het is heel strak. Wat ik ook heel bijzonder vind van deze tuin, is maar. normaal als het veel bestrating is, is het vaak een enorm terras, een enorme massa terras. En dan verderop staan de planten. En hier ligt de bestrating er tussendoor in verschillende vlakken. En heeft het ook een hele duidelijke functie. Dat je heel fijn bij de planten kan komen. Voor het onderhoud, maar ook om ervan te genieten. Om het goed te kunnen bekijken. Dus het is een heel ander concept. En daardoor is die bestrating ook helemaal niet, uh, niet storend. Absoluut niet. Doen jullie eens allemaal je ogen dicht. en probeer Want dat is radio. Probeer dan te beschrijven hoe die eruit ziet. Met de ogen dicht. Ja. Ik kan hem bijna te horen, maar ik kan hem al zo vaak gezien. Hè? <laughs> en voor mij is hij heel inspirerend. Vooral omdat er uh, op één vierkante meter zoveel verschillende soorten planten terug te vinden zijn. En ja, Die natuur en toch de vertrouwdheid van planten die mensen kennen... dat met elkaar gemixt, dat is, ja, dat is super gewoon. Waar ik aan denk is, alle de bankjes die erin staan, op alle plekken kun je heerlijk zitten... En uh, jij niet alleen, ook allerlei beestjes zonder dat je daar uh, last van hebt. Het is gewoon een tuin waar je overal even wil gaan zitten... omdat ook overal de beplanting weer anders is. En het is echt een tuin om voortdurend van de planten te genieten... en van je eigen omgeving. Ja, super. Ik zie nu een enkel vlindertje. Een witje is dat uh, voorbij gaan. Wat voor andere soorten heb jij hier al wel gezien? Er zitten echt heel veel verschillende, maar dat is niet specifiek vanwege deze tuin nu, maar je zit hier natuurlijk vlak tegen een stukje natuurgebied aan de buitenkant aan. Dus er de, de, de zwermt en vladdert en hier van alles. Zullen we gewoon voor dat applaus zometeen en de foto ergens hier in de buurt van de Vijver gaan zitten, want dat is toch wel het centrale deel. Hè? En Wat ik zelf ook zo mooi vind aan deze tuin is dat deze tuin laat echt zien dat strak modern design heel goed gecombineerd kan worden met natuur, maar ook weer met Hele gewone materialen, de, de 40 bij 60 betontegel... Ja. die iedereen nog in zijn tuin heeft liggen overhanden, bij opa en oma nog wel. En dat ook weer gecombineerd met die 26 planten... die juist geselecteerd zijn door ook allerlei deskundigen... als hele makkelijke, nou, bijna gewone planten. Saai zou ik niet willen noemen, maar die het gewoon goed doen. Nou, in die kant moeten we weer op. Gewone materialen en planten die het gewoon doen. En daarvan genieten. En daar komt dan van alles op af? Als de planten er maar staan, dan komen de bijen in de wespen. We zagen net al, al, al allerlei beestjes hier rondfladderen. En uh, nog steeds, uh, nou, dan krijg je een heel mooi natuurlijk geheel. Meer vliegtuig. En terwijl we nee, staan wacht. te praten, begint Ben gewoon uh, te werken. Nou ja, we moesten toch wachten op de vliegtuig. Dus dat maakt het ook niet uit, hè. <laughs> en dan stok ik er ook niet zo onhandig bij. Ik heb, ik heb graag iets in de hand. Kom op, we gaan, we gaan bij, de, bij ja. de vijver zitten voor de foto en voor, foto voor dat en voor het applaus. Ja, het Aan die kant, hè? Dat is een mooi plekje. Als we hier zouden zitten, dat is hem. APPLAUS ja? <zijf> een stuk dat werd uitgevoerd door de London Mozart Players. Het menuet uit de 12e symfonie in S. Groot van de Spaanse componist Carlos Baguer was het. Toekomst zaaien. Onder die noemer kan iedereen in alle weekenden van oktober meehelpen met het inzaaien van wintertarwe. Dat gebeurt bij acht biologisch dynamische boeren. De boodschap van toekomst zaaien is, houd de landbouw Genteg vrij? Zorgden de boeren en tuinders vroeger nog zelf voor hun zaaigoed via selectie en vermeerdering? Nu is de Nederlandse zaadmarkt voor zeker de helft in handen van tien multinationals. Zoals de beruchte Amerikaanse chemirees Monsanto, wereldleider in het genetisch manipuleren van zaden. Het aanbod van rassen en gewassen wordt op die manier steeds beperkter, zegt organisator van het Toekomstzaaien, Stichting De Meter. Een protestactie dus. Henny Radstaak is alvast het land op in het Gelderse Bemmel bij een van de deelnemende biologisch dynamische boeren. Robbie Dolbans heeft. O, kijk uit, daar valt hij bijna. Zo'n oude. Even goed vastmaken weer. Zo'n oude zaaiemmer, hoe heet zo'n ding? De zaai een zaaibak. Een uh, zaaibak ja, voor de ja. buik hangen met, ja, uh, ja. Met, uh, ja, met zaterdien. Ja. Je bent uh, nu uh, toekomst aan het zaaien. Ja, dat klopt. En dat gooien we gewoon een beetje willekeurig oh. uh, gooien we dat uit straks. Als met een grote groep zijn. En dan, uh, ja, dan zijn het uh, zo'n 200 mensen. En die lopen dan een keer van de buitenkant naar de, naar de binnenkant toe. En dan ligt er overal voldoende zaad om die akker te laten groeien. En dan gaan we een keer met een echt doorheen. En de ervaring heeft geleerd, heeft mij mij verteld... dat je dan toch een redelijk goede akker krijgt... dat die oogst nog redelijk wordt. Dus dat gaan we gewoon eens uitproberen dit jaar. Want het is wel saai, hoor. Ja, dit is spelt. En dat is spelt, dat gaat straks verwerkt worden in biologisch brood. En die speltsoort, dat is dan niet zeg maar, de reguliere biologische spelt... die je zeg maar, op de markt kunt kopen... Maar wij proberen weer die oude, echte oude rassen... die nog niet eh, zeg maar besmet zijn of vermengd zijn met eh, nieuwere soorten... die proberen weer terug te krijgen. Is het nu de tijd om dat te zaaien dan? Ja, dat is een wintergraan. En dat gaat dus een klein beetje boven de grond uitkomen. En het voordeel daarvan is, als het dan in het voorjaar is... dan begint dat wintergraan meteen door te groeien. En dat betekent dan dat het onkruid wat minder kans krijgt. Als je namelijk in de zomergraan zaait... dan heeft het graan en het onkruid dezelfde kans. En als je dan een beetje... een waar er al veel onkruid in staat... dan moet je ook heel veel aan mechanische bestrijding gaan doen van het onkruid. En dat is nadelig voor het graan, maar het kost ook extra veel werk. Dus wintergraan is wat dat betreft te verkiezen. U bent een van de acht biologisch dynamische boeren in Nederland... die meedoet deze maand hè, met die wintertarwe, eh, of in dit geval speldzaaiactie. Ja. U bent bedrijfseconoom, u bent wethouder... die in de buurt ook nog een keer in het dagelijks leven... maar u bent ook biologisch dynamisch boer... Ja, ik heb eigenlijk nog iets anders. Ik heb een passie voor vogels. En uh, ik ben dus eigenlijk een akkerlandschap aan het maken. Uit de tijd dat akkervogels nog heel talrijk waren. Ze zijn de afgelopen 30, 40 jaar met 90 procent gemiddeld omlaag gegaan in aantal. Uh, en ik heb eigenlijk dat graan, vooral om die vogels terug te krijgen. Maar ik vind graan op zichzelf ook heel erg mooi. En als je mee aan de gang gaat, ga je graan ook nog steeds mooier vinden. Het ja? is dus voor mij voor de schoonheid van de natuur. Maar ook zinvol voedsel maken. En dat wordt gegeten ook in het dorp. Ik combineer dus een aantal dingen. Maar eigenlijk, mijn passie is vogels. En ik word pas echt gelukkig als hier ook weer de veldlevering en de grauwe gors... op iets langere termijn uh, terug zal zijn. Hier bij Bemmel? Bij Bemmel dus, ja. Ja, want ik zie, u heeft ook de akkerranden flink dik ingezaaid uh, met, met bloemen. Er, staat, er bloeit nog van alles nog, wat de korenbloemen zie ik staan. Ja, dat klopt. Dat, dat kan nog wel tot diep in oktober doorgaan, oh, totdat ja? de eerste vorst komt. En die randen, die hebben een functie, namelijk, uh, ze hebben voedsel voor de vogels... En het mooie is als je ook wintervoedsel in die, uh, in die randen hebt staan. Uh, maar de randen zijn ook schuilplaats voor vogels. En zijn nestgelegenheid voor bijvoorbeeld uh, patrijzen. Bert van Ruitenbeek van uh, stichting De Meter. Dat kennen we waarschijnlijk van de keurmerken op biologische producten. Uh, dit is eigenlijk door jullie georganiseerd. Toekomstzaaien. Ja, wij hebben dit uh, overgenomen van uh, twee Zwitserse uh, biologisch dynamische boeren. Die zijn er al in 2006 mee begonnen. En dat heeft zich langzaam uitgebreid en we zijn als Nederland nu eigenlijk het twaalfde land wat, wat deel gaat nemen. Ja, wat wij er belangrijk aan vinden is om mensen echt te betrekken bij de landbouw en, en vooral bij de diversiteit. Hè? Want uh, je kunt heel veel verschillende soorten gewassen gaan, uh, gaan zaaien, maar die blijven er alleen maar als we het eten. En dat is ook het mooie van diversiteit. Hoe meer je ervan eet, hoe meer je ervan krijgt. En dan krijgen mensen ook weer een, een mooi landschap voor terug en, ja, ik vind dit zelf eigenlijk een soort uh, ja, tuinen van hoop, zou ik het mij nou noemen. Een soort eilandjes in de, in de landbouw waar nog heel veel uh, agrobiodiversiteit en ook uh, leven omheen is. Dat was tegenwicht een beetje voor die velden vol met mais uh, die je om je heen ziet. Uh... Ja, we maken ook een statement eigenlijk tegen gentechnologie of meer dat we dat niet nodig hebben. Omdat dat alleen maar leidt tot meer monoculturen. Je kan nog eindeloos discussiëren of het, of het gevaarlijk is of, of niet. Maar één ding weten we zeker, je krijgt steeds eenzijdiger landschap. En vaak zijn het ook gewassen. Ja, die, we, die we of gebruiken om auto's op te laten rijden of de varkens te voeren. Het is helemaal, denk ik, ook in het kader van het wereldvoedselvraagstuk niet per se uh, de oplossing. Daar hebben we juist diversiteit voor nodig. Want dat betekent vruchtbare bodem, uh, een, een natuurlijke buffer tegen ziekte en plagen. En daar werken dit soort boeren aan mee. En daar, daar laten we graag aan burgers zien. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Monsanto, die genetisch zijn mais zodanig manipuleert dat daar ongelimiteerd een bestrijdingsmiddel, wat ze zelf ook weer fabriceren, opgespoten kan worden, Roundup. Nou ja, wat je ziet is dat ja, zaad is eigenlijk eeuwenoud in handen geweest is van, van boeren die dat hebben vermeerderd en, en geselecteerd. En de afgelopen tien jaar is dat in een heel snel tempo... bij een klein aantal bedrijven terechtgekomen, zoals Monsanto. En die hebben eigenlijk nu langzamerhand... Ja, zowel de bestrijdingsmiddelen als de zaad eh, in handen. En ja, wij denken, het is eigenlijk ook cultureel erg goed. Het is van iets van ons allemaal. Maar dan moeten we er wel allemaal bij betrokken blijven. En misschien dat een actie als toekomstzaaien daarbij kan helpen. Maar helpt het ook? Jullie willen dan de burger erbij betrekken bij Toekomstzaaien... En het zaaien zaai van Spelt, in het geval van Louis Dolmans. Maar wat helpt het? Nou, wat je merkt is, zodra mensen in de natuur komen en er aan de gang gaan... dan worden ze ook enthousiast over. Maar als je ze niet erbij trekt, dan komen ze niet. Omdat ze het niet meer met de paplepel ingegeven krijgen. Dat is het hele grote verschil. Vroeger dan groeiden de kinderen op... en dan waren ze al met hun vader en moeder al vanzelf op het land. Want ze moesten helpen bij de boeren. Maar nu groeien ze op, mijn kleinkinderen net zo... met zo'n uh, iPad of uh, iPhone of wat dat allemaal mag heten. En dan zitten ze allemaal van die gekke bewegingen op schermtjes te maken. En dan heb ik het idee van de mensen worden eigenlijk apparaatjes ingetrokken... in plaats dat ze naar buiten in de natuur gaan. Maar dit klinkt toch wel heel erg opa verteld. Ja, zeker opa verteld, maar dat meent hij nog ook. Uh, maar als opa zijn kleinkind hiermee naartoe haalt... en hij gaat uh, mee naar de bloemetjes kijken... dan worden de kinderen meteen enthousiast. Dus Bert, deze maand, oktober, elk weekend, ergens in Nederland... kun je... Ja, het veld op om te gaan zaaien, om de toekomst te gaan zaaien. Ja, en we beginnen vandaag om, om half twee in Groningen, bij de Eemstuin. Dus uh, dan uh, kunnen mensen al terecht. Waar is dat? Uh, ja, dat is helemaal in de kop van Groningen. Uit Huizer Meden. En daarna uh, elk weekend op verschillende bedrijven. En bij u is het niet vandaag, maar 14 oktober, hè? volgende week zondag. 14 oktober, volgende week zondag, ja. Nou, ik ja. zou zeggen, laten we maar weer snel gaan zaaien. Want we ja, hebben uh, volgend hier. jaar ook weer. Uh, ja, dat doen we nog maar een stukje trokens. zo. En dan hoeven we dat volgende week niet te doen, hè? Zo is dat. Geel weer? Ja, dat scheelt. Yep. Zo, Peter Lucas Graaf, uh, de fluitist was op dreef... samen met Conrad Rakosnik op gitaar. De antract voor fluitengitaar van de Franse componist Jacques Ibert. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Veel vissen zullen door klimaatverandering en opwarming van het zeewater... Kleiner worden, zeggen visserijbiologen van de Universiteit van British Columbia. Het lichaamsgewicht van de vissen kan de komende 40 jaar tot wel een kwart afnemen. Die biologen baseren hun voorspelling op computermodellen voor 600 vissoorten. Waaronder kabeljauw, schol en helbot. Vooral de afname van zuurstof in het zeewater zorgt ervoor dat er minder overblijft. Minder zuurstof voor de groei van het lichaam. Wat vindt visserijbioloog Adriaan Rijnsdorp van Imaris-Wageningen van deze voorspellingen? We hebben in de Noordzee met collega's in Ebbedien uh, een aantal soorten bekeken. En dan op basis van de gegevens die we over de laatste 40 jaar verzameld hebben... zien we inderdaad dat uh, de maximale grootte van een aantal uh, vissoorten aan het afnemen is. Met name de laatste 10, 15 jaar ongeveer. Dus dan praten we over uh, school en tong waar we dan in Nederland veel onderzoek naar doen. Maar ook uh, kabeljauw, schelvis en haring. Maar wat we wel voor ogen moet houden is van dat er ook andere processen zijn die tot vergelijkbare veranderingen kunnen leiden. Uh, de visserij die verhoogt de sterfte van de vis, daardoor neemt de levensverwachting af. En dieren die dus meer investeren in voortplanting en op jongere leeftijd, die zijn in het voordeel evolutionair gesproken. En dat heeft dan tot gevolg dat de vissen kleiner blijven. Goed nieuws! De vraag naar biologische melk is vorig jaar dusdanig toegenomen, namelijk met een kwart, dat de Nederlandse boer het niet meer kan bijbenen. Fabrikanten moeten de melk uit België, Engeland en Denemarken importeren. Er stappen per jaar gemiddeld 15 boeren over op biologische melk. Maar dat zouden er 30 tot 40 kunnen zijn. Boeren moeten daar wel een psychologische draai voor maken. Decennia lang was het motto hogere productie, terwijl biologisch boeren juist lagere productie betekent. Maar ook lagere kosten en een betere prijs voor je melk. Volgens zuivelbedrijf Eco Holland komt er aan de groei van biologische zuivel voorlopig geen einde. Beestachtig. Wie is het liegenbeest van 2012? Vanaf vandaag kun je stemmen op de meest misleidende reclame of verpakking als het gaat om dierenwelzijn. Volgens initiatiefnemer Wakker Dier liegen de genomineerden als Albert Heijn en Iglo over zaken als duurzaamheid, weidegang en leefomstandigheden. Woordvoerder Hanneke van Ormond. Een van de genomineerden is Cabrita, dat is geitenmelk. Dat is eigenlijk in alle supermarkten te koop. En die hebben we eruit gekozen omdat eigenlijk de geitensector enorm groeit. Geiten komen nooit buiten. Maar overal op alle geitenkaas, geitenmelk vind je nog plaatjes van geiten in de wei. En dat klopt niet. Geiten komen niet in de wei. Tenzij je biologisch geitenmelk kiest. Albert Heijn ja, verkoopt nog kaas met een heel mooi plaatje van een oud boerderijtje met koeien in de wei. Ja, en die boerenkaas van Albert Heijn die heeft gewoon geen weidegarantie. Dus dat is gewoon liegen. En wat wij eigenlijk willen is dat de echte eerlijke producten in het schap een betere kans krijgen. En dat die, die hebben het nu natuurlijk heel moeilijk, want die, daar staat eerlijk op hoe het met de producten is gesteld. En als dan daarnaast een product ligt wat goedkoper is en liegt, dan is het geen eerlijke concurrentie in het schap. Een onderzoek. De Vink is gisteren het meest geteld tijdens de landelijke vogelteldag. Ruim 41.000 keer. Blijkt uit cijfers van Vogelbescherming Nederland. De tweede werd de Spreeuw met 35.000 stuks... en de derde de Kivit met bijna 32.000 exemplaren. Veel vogels die gisteren werden geteld zijn op trek vanuit Scandinavië. De telling is in het kader van de internationale vogelmeting Euro Bird Watch. In totaal werden er in Nederland ruim 228.000 vogels gespot. Onderverdeeld in 169 soorten. Volgens Vogelbescherming was het aantal getelde vogels lager dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk vanwege het slechte weer. Wetenschappelijk nieuws. Slangengif van de zwarte mamba is weliswaar dodelijk... maar blijkt ook een sterke pijnstiller te zijn. Zelfs sterker dan bijvoorbeeld morfine. Dat meldt een Franse farmacologen deze week in het tijdschrift Nature. Bestanddelen van het gif, zogenoemde peptide, kunnen pijn blokkeren op allerlei plekken in het lichaam. Dus niet alleen in de hersenen, zoals morfine doet. Voorlopig heeft de peptide de naam mambalgine gekregen. Nu is het alleen nog zaak om de pijnstiller klinisch toepasbaar te maken. Maar of er ook een patiënt te vinden is die een spuitje mamba-gif wil uitproberen. En verder. Vorige week vertelden we in ons nieuwsoverzicht... dat natuurorganisaties commerciële gaan werken... als antwoord op de forse bezuinigingen. Staatsbosbeheer is daar al jaren mee bezig, zo blijkt. De afgelopen vijf jaar groeide hun omzet van 37 naar ruim 51 miljoen euro. Een stijging van 38 procent. Staatsbosbeheer verdient het geld met de verkoop van gekapt hout... Verhuur van boerderijen en huisjes aan recreanten en aan erfpacht, huren en opstal. Maar rijk zullen de boswachters er niet van worden, want al het geld gaat terug naar het beheer. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Nee, we gaan het anders doen. Terwijl Doe hier, hier Marjan Minnesma, onze gast van uh, straks, st <laughs> zachtjes aan zit te <achtartoe> stikken. Marjan, haal je het wel? <achtartoe> <de> <laughs> Ik ga mijn best doen. Oké. Okay klinkt heel uh, verkouden. Uh, gingen wij ook even muziek aankondigen. Want wij hebben natuurlijk wekelijks Nederlandstalige muziek uh, over dieren of natuur. En uh, dat kondigen nog altijd aan en niet af. Um, ja, ja, ja. Jaarlijks produceren we in Nederland per persoon ruim 600 kilo aan afval. Dat is meer dan anderhalve kilo per dag. Een deel ervan wordt gerecycled. Een flink deel gaat de verbrandingsoven in. En de rest wordt gestort. Zanger en cabaretier Jeroen van Merwijk heeft een uh, andere oplossing. Hij zingt erover op de cd Cabaret des Animo. Hier is... Er moeten nieuwe dieren komen. Er moeten nieuwe dieren komen. Die leven van afval, van lood en van gif. Een huis uit bestrijdende bomen. Dwergkanaries in de vorm van jif. Er moeten nieuwe dieren komen. Die leven van afval, van lood en van gif. Wat koop ik ervoor, dat slangen vervellen? Dat brullapen brullen, dat heb ik eraan. David Attenborough kan me nog meer vertellen. Het wordt tijd voor nieuwe dierenmodellen. De vuilnis tot plaatsen zijn niet meer te tellen. Als het zo doorgaat, dan gaan we eraan. Er moeten nieuwe e e e dieren komen. Die leven van afval van gif en van lood. Egels met anti -roest chromosomen. Die muesli maken van plastic en schroot. Daar moeten eeuwen e dieren komen, die leven van afval, van gif en van lood. De natuur zit toch vol met spitsvondige dieren. Wat dat betreft is er voldoende know-how. Dus we blijven die kat etende mieren. Die mest verslindende stieren. Waar is de olievlekken oplossende gier en de afvalverwerkende kabeljauw? Daar ja. gaat een die dieren komen. Die dieren van u, die zijn echt uit de tijd. Die hebben we nou wel doorgenomen. Die kunnen de pot op, die moeten we kwijt. Ik wil een beer die mijn broodje smeert. En die mijn kindje lopen leert. Schat, er moet weer hout gehakt. Stop jij de bever, even een stapcontact? <tied> Jeroen van Merwijk met Er moeten Nieuwe Dieren Komen. 10. Tien, tien! Woensdag is het 10-10, de dag van de duurzaamheid. In heel Nederland zijn er duizenden activiteiten... die moeten laten zien dat duurzaamheid belangrijk is. Van een kledingruilbeurs tot duurzame ontbijtjes. En een oproep om zo weinig mogelijk energie te gebruiken... op die bewuste dag zelf initiatiefnemers zijn duurzaamheidsorganisatie Urgenda en de stichting Tintin. Uh, en bij ons zijn aangeschoven Marjan Minnesma van Urgenda en uh, Wijnand Duivendak, oude bekende van 1010. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent, bent niet zo lekker bij stemmen. Misschien omdat dat je niet nu al geëmotioneerd bent aan het begin van het gesprek. Marjan? Bent... Nee, ik ben een octaafje lager en, uh, oh, het is ik sla een misschien een beetje weg. Verschrikkelijk zwoel klinkt het. Uh, dit jaar voor het eerst uh, de handen ineengeslagen. Hoe dat zo, Wijnand? Nou ja, ik, ik vind sowieso dat er eigenlijk veel te veel organisaties zijn... en dat er veel te weinig samengewerkt wordt. Dus als je kan samenwerken, moet je het doen. En dit was natuurlijk een hele mooie gelegenheid. Ja, maar dat hadden jullie drie jaar geleden ook kunnen bedenken. <laughs> nee, nou ja, tien organiseert altijd op 10 oktober wat. Het zit in onze naam, uh, 10 tien uh, Begonnen ook in 2010. En uh, nou ja, de dag van de duurzaamheid is op 9-9, 11-11 wel eens geweest. Ik geloof ook wel eens 12-12. Dus het kwam heel mooi uit om dat dit jaar op 1010 -10 te doen. He? Dus uh, daarom de handen ineenslagen. Maar is dat ook omdat de, de gewone burger door de, door de goed bedoelende bomen het bos niet meer ziet? Nou, het moet allemaal niet te groot maken. Maar het was gewoon heel praktisch. Uh, en wat we doen ligt heel erg in elkaars verlengde. Een kleine greep uit de activiteiten van komende woensdag. Marjan. Uh, die zijn enorm. Het begint morgen vroeg weer met voorlezen op heel veel lagere scholen. Dat ga jij niet doen, uh, nee. zeker. <laughs> dat zal ik waarschijnlijk niet zijn. Hè. Uh, er zijn heel veel grote bedrijven die dit jaar wat gaan doen. Dat vind ik wel leuk. Dat is in tegenstelling tot vorig jaar. Dus Heineken stuurt al zijn verkopers uh, naar alle horecagelegenheden... om ze te verleiden om ledverlichting overal in te draaien. Dat kan enorm veel schelen op de elektriciteitsrekening. Oh, dat is wel ja, de hele Salesforce gaat op pad en mm -hmm. uh, gaat op, op naar de ledverlichting. Um, in de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht uh, wordt 15.000 vierkante meter geopend... van een duurzaam kantoorgebouw die helemaal cradle-to-cradle en -cradle turn-to is ga ik misschien straks nog iets over vertellen. Mm -hmm. uh, je hebt het low-car diet. Tien uh, directeuren van grote bedrijven gaan tien dagen lang hun autosleutels inleveren en laten zien dat ze het ook met, met de fiets, car delen dan? en het Zo. openbaar vervoer kunnen. Het leuke daarvan vind ik dat uh, bijvoorbeeld bij een uh, groot bedrijf als Strukton de werknemers hebben gezegd: nou, dan zijn wij solidair met onze directeur, dan gaan wij ook uh, tien dagen de auto thuis laten. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Het is een en al activiteiten. Uh, ja, Weenand, in, in, in, je team 10 natuurlijk over met de campagne. Wat doe jij uit? Ja, wij roepen eigenlijk iedereen uit om op 10 oktober iets uit te doen. En, en dan kun je natuurlijk vooral denken aan, aan elektriciteit of energie. En dat kan dus zijn dat je een dag geen vlees eet, maar vegetarisch eet. We hebben met Jamie Oliver met van 15 is er een, risotto -gerecht, een vegetarisch risotto gerecht gemaakt. Nou, dat kan iedereen die dag gaan koken. Maar je kan natuurlijk ook eens denken van... nou, ik wil altijd al weten hoe dat nou gaat... Eh, als ik wat zuiniger met mijn wasmachine om wil gaan. Dan ga je dus wat eh, op een lage temperatuur wassen. Eh, ja, zo kan je op allerlei manieren. En je kan ook denken, ik doe al heel veel. Dus ik ga die dag vooral andere mensen oproepen om wat te doen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik denk, heel mensen, ik denk zeker vroeger luisteraars ik doe al zoveel, maar ga dan de ja. boeren mee op en de buurman zeg, mobiliseren. Ja. Zeg tegen je omgeving van wat doe jij uit deze dag? En ja. dat kan een stand-by-knop van je computer zijn, nou, noem maar op. Ja, je kunt heel veel kleine dingen thuis doen, laagdrempelig zoals je zegt, maar uh, nieuw is dit jaar dat er een soort, ja, een soort grote uitdaging, een soort wedstrijd is tussen uh, twee uh, partijen. Nieuw de, de energiemeter, die in een aantal dorpen en steden is opgesteld. Uh, met een hele grote echte elektriciteitsmeter worden burgers aangespoord om het verbruik naar beneden te, kri te, te, te krijgen. En Rob Buiter, onze verslaggever, die is gaan kijken in uh, het Noord-Hollandse dorpje Rijzenhout. Daar doen basisscholen ook mee met het uitzetten van zoveel mogelijk stroomvreters. Een bezoek bij Annabel en Lisanne Bazen. Jullie doen mee uh, met de actie. Laten we even kijken, hoe werkt dat? De computer. Wat doe je met de computer? Daar heb je een grafiekje van het stroomverbruik van jouw aquarium. Ja. Verbruikt jouw aquarium ook stroom? Ja, met de pomp en het schatkistje met bellen die eruit gaan en het licht. Oké. Okay. En dan zie je zo per uur hoeveel stroom die gebruikt. Welke He? andere apparaten hebben we erop aangesloten? De Kast, de koelkast, de, computer, de koffiemachine, de radio van Annabel, de laptop van Manuela, de wasmachine, de wie. Ja, maar moet de wie eens kijken. Ja. Je, wat zien we hier? De wie. He, hebben jullie gespeeld in de wie? Nee. Maar wat, wat zien we wel? Wel stroom, hè? Ja. Dus de, de wie stond gewoon aan terwijl jullie er niet mee gespeeld hebben. O, dat is dan wel een slimme. Als je dan de wie gewoon echt helemaal uitzet. Dat zitten we ook. Ja. ja, ja. Maar hij staat op standby. En het is niet heel veel stroom blijkbaar. Ja. Je kan de apparaten ook uh, met de computer kan je ze helemaal uitzetten. Ja, oh, dat met is handig. In het aquarium kan je dat goed zien. Oh, dan kan jij hier met de computer zet jij ja. het pompje van je aquarium uit. Oh, ja. Oké, okay, dus het pompje staat nu uh, te blazen. Dus oh, als, ik, als ik even met je zusje naar het aquarium loop en jij zet hem hier op de computer uit, dan zouden we dat daar moeten kunnen zien. Ja. Nou, laten we eens even kijken hoor. Ja, ik hoor hem uh, blazen. Zet jij hem uit? Ja, nou het licht gaat uit, het pompje gaat uit en dat allemaal met de computer. Ja. Nou oh, en nou doet ze met de computer weer aan. Maar vader en moeder, jullie worden nou wel uh, via de kinderen met uh, de neus op de feiten gedrukt hè? Ja, precies en dat is dan wel het aardige van dit uh, project. Want iedereen die heeft wel uh, zijn mond van vol, je moet minder energie uh, verbruiken. Maar nu uh, ja, word je door de kinderen er wel op uh, geattendeerd. En uh, ja, toch ook wel uh, aangespoord om er iets te uh, doen. Uh, ja, beter naar te kijken en uh, proberen het energieverbruik naar beneden te halen. Jullie ja. hebben de meter nu uh, nog maar heel kort op de computer zitten. Maar ja. uh, toch al verrassingen ja. tegengekomen? Ja, ja, ja best wel. Uh, ja. Nou, uh, toch uh, de wetenschap dat de Wii, uh, ondanks dat die uitstaat en die wordt niet zo vaak gebruikt. Maar dan, uh, ja, dat die gewoon heel veel stroom verbruikt. En ik ben heel nieuwsgierig uh, of je ook op die meter kan zien als je een wasmachine een was draait op 40 graden of op 60 graden of je dat terugziet in, uh, in de grafiek. En, uh, daarom... daarom heb ik al uitgezet. Daarom heb jij alles uitgezet. Oh, uh, ja. en de koelkast. Ja. Ja, dat is niet handig. En, heb, heb je ja. de, de koelkast nou uitgezet of oh nou? Nee, nee. <laughs> nee, dat is niet slim. <laughs> dat kan niet. Dan ja. heb je straks uh, rotte melk bij het ontbijt. Ja. Nou, je moet nog wel een beetje stroom blijven gebruiken. Uh. Koelkast weer aan. Ja. Doet hij het weer? Ja. Oké. Okay. Ja, gewoon lekker alles uitzetten thuis. kan makkelijk. Ja, je kan er heel in het gaan, Wijnand. Ik vind het wel... Um, uh, uh, voor, op, op mij komt het een beetje, wel een beetje op als open deur, hè? Weet je apparaten op standby en uh, lagere temperaturen wassen. Dat weten we dan toch eigenlijk allemaal wel? Ja, maar wat we dus... Dit, dit is een voorbeeld uit Rijzenhout. Uh, waarin het hele dorp Rijzenhout werd dus gemonitord... met één hele grote elektriciteitsmeter. Die stond daar voor het dorpshuis. En dan kon je het verbruik een week lang in Rijzenhout zien. En de poging was van de mensen in reizenhuid om minder te gebruiken dan normaal een jaar eerder in diezelfde wijk. Ja, dus Rijsheid moment... bettelt eigenlijk tegen zichzelf. Op dit moment loopt er zo'n meter op Tessel en loopt er ook een op het hele campuscomplex van de TU in Eindhoven. En je ziet dan uh, dat mensen ontzettend veel extra's gaan ondernemen... en met elkaar in gesprek raken. En wat misschien voor de... Die hards, vroege vogelluisteraar allemaal heel gewoon is. Dat is Gesleken, voor zo'n mensen ja. in zo'n dorp of de studenten op de universiteit. Nou, je moet maar eens op die collegezalen gaan kijken... hoeveel computers daar gewoon aan. Daar is gewoon nog heel veel winst te boeken. En het leuke is als mensen het allemaal samen doen... dat er ook een gemeenschappelijk gevoel over... Ga nu op Tessel kijken. Daar, ja, daar zit, die willen ze die meter omlaag hebben ja. met elkaar. Er wordt over gepraat. Dus dat is... Nee, ik ben eigenlijk eerder omgekeerd. Ik ben verrast over wat het allemaal losmaakt. En Want heel veel dingen gebeuren dan nu deze week Tessel en TU. Voor die week. Mensen gaan dingen uitdoen, zoals dat meisje natuurlijk. Ja, dat is, die, <laughs> die doet dan zelfs de, de koelkast uit. Um, zullen er dan ook dingen blijven hangen, denk je, na die week, als het weer... November, ja, nee, ik het, als hij er niet meer toe doet. Ja, ja ik, ben, ik ben daarvan overtuigd dat als je er eenmaal mee geconfronteerd bent uh, wat er kan. Ik zeg maar wat. Bijvoorbeeld op een lagere temperatuur wassen. Trouwens, koelkasten staan vaak, ook vaak veel te koud. Hè? Die kunnen best iets minder koud staan zonder ja. dat er iets bederft. Uh, dat als je het eenmaal ontdekt hebt dat het gaat, dat het makkelijk is. Maar dat is denk ik ook met die mensen die altijd met de auto naar het werk gaan. en nu een keer met het openbaar of de fiets, openbaar vervoer of de fiets. dat je dan daarna denkt: dat ga ik vaker doen. Het is gedragsverandering, dat is heel lastig. Maar dat ga je wel doen, doordat je een keer gemerkt hebt dat het mogelijk is... en wat vaak helpt, als je omgeving het ook doet. Hè? Anderen er ook mee bezig zijn, ja. dat stimuleert ook. Nou, dat zit in deze campagnes en deze actie. Want jullie zelf komen, komen de woensdag eigenlijk ook niks meer om uit te doen, of wel, Marjan? Uh, nou, ik kan altijd zeggen van uh, vandaag uh, doen we geen licht aan of zo. <laughs> Nee, ik denk dat wij vooral de boeren op moeten en uh, overal uh, moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld de studenten van morgen die gaan een manifest aan uh, alle collegevoorzitters van de hogescholen en universiteiten geven en die vragen om duurzamer onderwijs. Nou, dat vind ik heel bijzonder en ook heel erg noodzakelijk dat duurzaamheid in alle geledingen van het onderwijs zit. Nou, daar ga ik dan mijn hart onder de riem steken en uh, naartoe. Dus dat is wat wij gaan doen. op team -team. En merk je het bij grote bedrijven? Want nu doen er, natuurlijk in deze week, deze dag, doen er veel mee en die willen allemaal vooraan staan, natuurlijk allemaal prachtig. Maar merk je nou bij grote bedrijven dat het ook iets is wat ja, de dag van de duurzaamheid is voor hun een aanleiding om eerder met iets te starten. En dat blijft dan ook. dus Zo'n ethos die stopt met plastic zakjes. Die gaat alleen nog maar duurzame tassen aanbieden. En dan moet je dan om vragen en die moet je betalen. Ja. Nou, dat is nieuw beleid, dat blijven ze doen. En al maar nu, dan wordt het gewoon een wet het gelater met die plastic zakje. Ik heb er zo nou ja, onwaarschijnlijk... Van, van heel veel dingen van. willen wij natuurlijk graag dat het wet wordt. Maar zolang het dat niet is, proberen we het op andere manieren. Want we moeten niet wachten op de overheid. Ja, dat is, is natuurlijk de, de algemene bedoel, boodschap. Dat, dat, en ik denk echt dat het nieuw is wat er de laatste vijf, pakweg vijf jaar gebeurt... dat ook zoveel in bedrijven wat gebeurt... Uiteindelijk kunnen die bedrijven misschien niet zelf allemaal de grote klap maken. Maar als ze ermee bezig zijn, nou laat het ook een signaal zijn aan uh, nu Samson en Rutte... om dan ook in de wet meer te gaan regelen. Ja. En ik heb natuurlijk zelf ook wat jaren in de politiek gezeten... en politici zijn laffer dan je denkt. En die, die, of die doen pas wat als ze het gevoel hebben dat de maatschappij het wil en dat het leeft. En uh, dat laten we op een dag als deze zien. Ja. De nou Stem zien... van het volk en dan gaan ze een keer actie ondernemen. Ja, dan ja. Gaan ze een keer. want ze lopen ja. natuurlijk meestal niet voorop. Maar uh, nee. laten wij dan voorop lopen en die politici opjuinen... Te volgen. En bijzonder vind ik dus wel die beweging van onderop en al die bedrijven die dat doen. En dat is echt wel nieuw. Dat was er een aantal jaren geleden. er doen echt honderdduizenden mensen mee dit keer. Dus het is enorm gegroeid in drie jaar tijd. Volgens mij is het wel tijd dat de overheid dan nu ook meedoet. Want de burgers en de bedrijven die willen nu wel. Een enorme strijd zelf op deze manier. Ja, die tijd is het wel. ja. We gaan nog even naar een reportage. Tintin zou niet alleen moeten gaan over wat je uitdoet, maar ook wat je aandoet. De kledingsector staat namelijk niet bekend als een van de meest milieuvriendelijke industrieën ter wereld. Grote hoeveelheden water, chemicaliën fossiele brandstoffen gaan daarin om. Maar bovendien kopen we nogal wat af. En dat zorgt weer voor bergenafval. Hoe kan je nou leuk en modieus vooral voor de dag komen... zonder het milieu te belasten? Dat is best lastig. Lindsay Dubbelt schreef er een boek over. Mode voor morgen. Een gids door de jungle van groene mode, zegt ze zelf. Want het is nog niet zo eenvoudig om duurzame kleding te vinden. Jeanette Paramoor gaat met Lindsay op zoek naar een little black dress... in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Katerijnen. Maar dat jurkje moet dan wel weer groen zijn. We starten bij de goedkope mode, dat ze het toch een beetje betaalbaar willen houden. Ja. CNA. Ja. Okay. CNA is uh, als berichtmatige nieuws eigenlijk heel tegenstrijdig. Aan de ene kant uh, met uh, nou, negatieve berichtgeving over uh, met name kinderarbeid en uh, arbeidsuitbuiting. Maar ze zijn ook heel erg bezig met bio-katoen. Uh, en in 2020 hebben ze beloofd, is al het katoen in hun winkel helemaal biologisch. Oh, dat is aan mij voorbij gegaan, eerlijk gezegd. Ja, ze brengen er wel versberichten over uit. Ja. En ze hebben ook eens acties. Dan zie je groene borden in een winkel met oh. uh, We Love Bio-cotton. Uh -huh. uh, maar we kunnen eens kijken hoe het er nu uh, voor staat. Ja. Jurkje, 15 hm. euro. Dus op het etiket, etiket kijken, 100% acryl. Hm. Ja, acryl is een synthetische stof, dus uh, niet zo heel goed voor het milieu. Waarom dus niet? Acryl wordt uh, gemaakt net als andere synthetische stoffen, zoals polyester, uh, op basis van uh, ruwe olie. Dat is eigenlijk de oorsprong van, ja. uh, van dat soort stoffen. Nou, ja, je, hoe verder je ook in het uh, hele productieproces dan gaat kijken naar duurzaamheid, je blijft natuurlijk gebaseerd op een ja, niet zo duurzame grondstof. Maar hoe kan ik dan zien of iets biokarton is bijvoorbeeld? Uh, CNA heeft vaak een eigen uh, soort label dat ze aanhangen. Mm -hmm. Kijk, We Love bio -caten. Nou, kijk. Dat is gecertificeerd bio katoen. Het hangt er gewoon als een kaartje nog aan. Ja. Het is alleen wel zo, ja, je moet er toevallig tegenaan lopen, hè? Ja. Want je ziet het hier niet aan het rek af. Nee. Kijk, als je gaat roepen, wij zijn heel goed bezig met uh, bio katoen, maak je je ook kwetsbaar voor uh, kritiek... Dus veel uh, bedrijven die, uh, zijn niet zo naar buiten toe van, nou, uh, kijk, ons is duurzaam zijn. Uh -huh. Want dan worden ze natuurlijk extra onder de loep genomen uh -huh. bij alles wat ze doen. En veel mensen met biokatoen denken van, oh, dat is stug of dat is geen mooie kleur. Uh -huh. Of dat is duur. willen mensen niet afschrikken? Nee, precies. Nou, het jurkje hangt er niet. We gaan even verder. Ja. Ja, um, ja misschien toch een wat betere winkel, wat duurdere winkel. Ja, we kunnen hier om de hoek naar Claudia Streeter, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Aan de ene kant zeggen ze, van, nou, we hebben een bepaalde ja, ontwerpstijl... waarbij we dus duurzaam zijn in de zin van... we zoeken naar klassiekers, iets wat mensen lang kunnen dragen... goede kwaliteit. Maar ze zijn ook wel uh, bezig met duurzaam maken. Dus zowel de milieu- als de mensenkant. Ze zijn bijvoorbeeld aangesloten bij Made By. Dat is een organisatie die uh, bedrijven helpt om duurzamer te maken. Maar kunnen we het ook op een etiket zien, zien bijvoorbeeld? Soms wel, dus Made By heeft ook buttons die uh, in kleding zijn aangebracht. Dus als je een blauwe button ziet, dan denk je, oké, okay, dat is dus uh, in ieder geval uh, gecontroleerd door Made By. Vaak worden ja, dingen als biologisch katoen, daar zijn er ook keurmerken voor, die kun je ook Zoals? zien. Organic Exchange heeft een eigen logo. Maar er zijn ook wel logo's die eigenlijk meer verwarrend zijn. Dus het uh, eco-textiel is zo'n Duits keurmerk. Dat lijkt alsof het over biologisch gaat, maar het gaat eigenlijk alleen over het gebruik van giftige stoffen in de textiel. Kijk, hier zijn heel veel jurkjes. Uh, nou, oh, een ja. ja. Nou kijk. Geen zwarte, even kijken. <lacht> Daarachter. Ja, liefst wel, ja. Kijk, nou, ik vind dit wel wat. Mooie gesp. Ziet er een beetje wollig uit? Ja, etiket. Etiket, Viscose en wol. Ja, voor de wol is vaak een nevenproduct van de vleesindustrie, van de intensieve veehouderij. Dus ja, dat is ook niet uh, heel uh, duurzaam. En de wolopbrengst is heel klein. Dus uh, je hebt heel veel land en heel veel dieren nodig om uh, het ruitje te maken, bij wijze van spreken. Ja. En uh, nieuwere stoffen, zoals hennep of uh, brandnetel, die hebben juist een hele hoge opbrengst per vierkante meter, als dus je dat gaat berekenen. Ja. Dus in die zin zijn die ook al een stuk uh, duurzamer. Hier is er nog eentje. Wat ja? is dit? Katoen. 94 procent. Ja. ja, zo. Maar hier is dus niet op te maken of het ook biologisch katoen is. Dus ja, dat is wel, wel jammer, hè? Ja. Dat wordt uh, hetzelfde jurkje van vorig jaar. Ja, ja. <laughs> ja. ja, dat is ook heel duur. Nou, nog even naar de H&M. Mensen ja. die voortdurend verleid worden met goedkope, hele modieuze dingen. Ja, H&M is samen met naar de grootste afnemer van uh, biokatoen ter wereld. Dus ze hebben heel veel biokatoen. En ze hebben ook een speciale collectie die ze dan duurzaam noemen. Daar gebruiken ze ook andere stoffen voor bijvoorbeeld. En wat bijvoorbeeld. heet die? Het heet de Conscious Collection. Dit is een collectie waar ook andere duurzame materialen in zijn verwerkt. Gerecycled polyester, gerecycled op wol. kijk, daar zie ik wel een biocartoon. Dat hangt een groen kaartje aan. Dus je hoeft dat dan niet op het etiket te oh, okay, dus is, is van we... de Conscious Collection ook. Zie je? Nou, in dit geval is het dus 100% gerecycled polyester. De helft van alle kleding ter wereld is gemaakt in polyester. Als ja, je dat allemaal gedumpt is, is het natuurlijk heel slecht voor het milieu. Dus recycling kost ook relatief weinig uh, energie. Is een heel goed alternatief daarvoor. Eens even kijken, promise. Jij neemt me hier mee naartoe, waarom? Ja, ik heb gehoord dat zij ook uh, biocel in hun collecties gebruiken. En wat is dat? Biocel is een uh, stof gemaakt van boomschors. Oh kijk, hier heb je iets. Het is dus eigenlijk een basic, dit is een t-shirt. Nou, misschien oh, het is wel een even... zwart jurkje van uh, Liozel. Ja. <laughs> even, nou, even kijken. Dit is ook Liocel. oké. Okay. Ja. Ja, ja. Nou, we hebben hem gevonden. Ja. Kijk nou, helemaal feestelijk met die roesjes onderaan. Zit er lekker? Absoluut. Ja, ja het is een heel gezond. ademende stof ook. Ja. Maar even een vraag, want we hebben echt gezocht naar duurzame kleding. Waarom hangt er hier niet een bord bijvoorbeeld, zodat ik het makkelijker kan vinden? Misschien uh, dat u op internet daar meer over zou kunnen vinden op ja. onze website. zou ja. zomaar kunnen. Maar het zou makkelijker zijn als je gewoon in een winkel loopt en uh, je ziet de bordjes staan, hè? Ja, eerlijk gezegd heb ik nog nooit een winkel gezien waarin zo'n bordje staat. Nee, ik Top. ook niet. <laughs> nee. oh, dus Misschien goed. nog een gat in de woon. Oké. Zullen we hem even afrekenen? Ja. Nou, 59,99 dat is goed te doen, hè? Nou, als je daar een paar jaar mee vooruit kan, dat is het een koopje, toch? Ja. Ja, of je koopt gewoon uh, tweedehands kleding. Dat probeer ik dan. Uh. Ik was nu op zoek naar een jurk voor een televisiegala. Kijk, en, die, ik ga dus... Toen wil ga... die jurk van Irene Moors van vorig jaar. Nee, ja, nou, sorry. Ik ga serieus kijken of ik in een, echt in een vintage... gewoon in, voor twee tientjes gekocht en dan aangepast, genaaid en dan zo. Ik denk jurk. dat Anita Witsier twaalf van die jurk heeft hangen. Ik bel, ik bel er even. Ja. Nou, we uh, hebben nu energie gehad, we ja. hebben kleding gehad. Uh, een ander een hoofdthema op de dag van de duurzaamheid is de circulaire economie. En dat heeft dan weer alles te maken met bijvoorbeeld de, de bureaustoel waar ik nu op zit. Marjan, leg uit. Ja, we willen eigenlijk dat we de grondstoffen niet uit de grond halen, verbruiken... en dan weggooien of verbranden. Mm -hmm. Maar dat we die in de economie houden. Dus ja. cradle niet de kringloopgedachte. We weten Tegenwoordig heet dat circulair. ja. Um, Is het hetzelfde als Cradle to Cradle? Of... Cradle to Cradle gaat ook uit van die gedachte. Mm -hmm. En dit gaat dan nog een stapje verder. Dat het wat meer nadenkt ook over duurzame energie en al dat soort vormen. Ja. En dit probeert echt een model te vinden waardoor het ook... Uh, model is waar mensen geld mee kunnen verdienen. Dus je wordt niet meer eigenaar van een bureaustoel waar jij nu op zit... maar je gaat nee. hem gewoon Uur. gebruiken voor een aantal jaren... en je betaalt een huur per maand. Nee. En aan het eind van die periode geef je het weer terug aan de fabrikant. Dus zo'n stoel is gewoon een grondstofbank geworden. En grondstoffen worden alleen maar duurder... want heel veel grondstoffen zijn binnen twintig jaar op. Dat realiseren mensen zich niet. Dan hou je alleen nog maar kleine hoeveelheden over... die heel moeilijk te winnen zijn en daardoor heel duur worden. Mm -hmm. Dus die fabrikant is heel blij als hij over een paar jaar die stoel terugkrijgt... want die grondstoffen zijn alleen maar meer gewo waard geworden... En hij heeft die stoel zo ontworpen dat je hem ook makkelijk weer uit elkaar kunt halen. En ja. dat is zeg maar wat hoort bij die circulaire economie: dat je anders gaat ontwerpen. Nou, hij zit super lekker, maar wat kost me dat dan per maand? Deze stoel? Ik kan hem wel gebruiken voor mijn rug uh, nu. Deze is een tientje per maand. Een tientje per maand. En dan kan je over een aantal jaar zeggen: van Nou, nu wil ik een rooie of uh, wil ik wat anders. En dan krijg je gewoon een ander en dan blijf je gewoon door. En per zie maand je dat bij betalen. veel bedrijven die nu zo aan denken zijn? Want je moet al. Ontwerpen op zo'n manier. Ik hoor Philips ja. zeggen: wij, be, uh, wij hebben over tien jaar geen lampen meer in de verkoop, maar lichturen. Dus die zijn wel aan het meedenken met deze nieuwe vormen van. Huur je een lamp, want dat wordt dan een, een apparaat? Zeg maar, je, je huurt eigenlijk lichturen of luxe, zoals dat ja. heet. En dan zeg je gewoon: van, nou, ik wil voor vijf jaar zoveel lichturen. Ja, ja. En uh, regelt u het maar ja. voor mij. Waar gaat het allemaal naartoe? Nou, geweldig. Ja, iedereen vindt het normaal om een auto te leasen, hè? Die worden helaas niet hergebruikt, maar het is hetzelfde principe. Ja, ja. toch Zo gaat het worden. Kunnen wij, um, nog, kunnen wij nog wat uitzetten hier? Misschien, uh, misschien net als het kind dat komt. Nou, bijna uitzet, de uitzending gaan de we bijna uitzetten. Ja. We gaan in ieder geval bedanken. Wij dan Duivendak, uh, Tien en Marjan Minnesma van Urgenda. Succes woensdag. En uh, u allemaal thuis. Uh, doe mee, doe wat uit. En kijk voor meer informatie over de Dag van de Duurzaamheid op vroegevogels.varen.nl. Aan het eind nog even naar de Venolijn. De eerste dingen van deze week: Het Viechtuin dan. Afgelopen woensdag werd ik in Buitenplaats-Zandwijk bij de beeld, verrast door de felle roodheid van de herfst. Ik zag een rode heidelibelle, zonnen op blad en bes van de Gelderse roos. En die bessen die zijn bijna helder rood, doorschijnend, als glazen kralen. En over de bodem van de Bosbeek schaalde een enge exoot. De bloedrode rivierkreeft. Vorige week, dat hoorde u vast wel, tapte Genine hier het eerste potje vroege honing. Inmiddels zijn alle potjes geveild. Er is zelfs een pot van 150 euro uitgebracht. Dus dat was een zoet succes. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Arbeidscentrum De Boei, waar mensen werken met een verstandelijke beperking. En volgende week dan zijn we er niet. Dat is heel bijzonder, want vroeger vogels eigenlijk altijd uit. Hè. 52 weken per jaar, feestdag of geen feestdag. Ik weet nog, vorig jaar heb ik kerst en oud en nieuw gewerkt volgens mij. Maar volgende week is wel een soort feestdag voor onze collega's, namelijk van OVT. Die vieren dan hun 20-jarig bestaan met een 7 uur durende jubileumuitzending. Een masterclass, de geschiedenis van de wereld in 7 uur. We wensen u daar heel veel plezier mee. Ik zo direct ook OVT. Um, en we wensen u een hele fijne zondag. Ik ga even kijken wat we nog hier kunnen uitzetten. Ik heb hier een rode lamp, die kan misschien uit. Oh, ik ga gewoon de technicus uitzetten. Dat kan ook. Tot over twee weken. Ze is 75 jaar, Maria de Haan. Mijn uitgangspunt is nooit zakendoen geweest. Samen met haar vriendin Lamy reisde in een bus langs markten in Europa. Op zoek naar... Oude Curiosa. Borden, vogelkooien, stoelen, vazen, kortom. Alles wat ze zelf weer kan doorverkopen. Maar de olifant is niet in jouw prijsklasse. Nee. nee, we gaan even verder. Kijken. Luister vanavond naar de documentaire. Pluk de dag. Het grootste deel van de bezigheden is om het leven leuker te maken, natuurlijk. Hè? Pluk de dag. Vanavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.